Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Noordoost-Groningen is vannacht opnieuw een aardbeving gevoeld. De beving was bij het dorp Garrels weer en had volgens automatische metingen van het KNMI een kracht van 3,2%. Op de redactie van RTV Noord kwamen tientallen meldingen binnen van mensen die de beving hebben gevoeld. Zij spreken van trillende huizen en krakende kozijnen. Gisteren bleek dat het staatstoezicht op de mijnen uitleg wil van de NAM over aardbevingen rondom Loppersum in de buurt. In het gebied zijn recentelijk zoveel bevingen geweest dat een grenswaarde uit de mijnbouwbed is overtreden. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in een woning in de wijk Bloemhof. Omstanders zeggen dat een explosie aan de brand vooraf ging. Vijf naastgelegen huizen moesten worden ontruimd. Voor de bewoners is opvang geregeld. Twee mensen ademden rook in, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De brand is inmiddels onder controle. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand.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 Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk valse vaccinatiebewijzen te blokkeren. Het Nederlands elftal moet het komende wedstrijd zonder keeper Justin Bijlo doen. De eerste doelman heeft het trainingskamp verlaten omdat hij niet fit is. Wat er precies aan de hand is, is niet bekend. Tim Krul is in Aller bij de selectie gehaald. Komende avond speelt Oranje een cruciaal duel. Ze moeten winnen of gelijk spelen om te kwalificeren voor het WK-voetbal in Qatar.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 That's wrong.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 Never in your wildest dream. Better put it da da down da da me say me say You the one I like, like, da like da like. put your body on my, da da da Keep it up all night, night, night, night Don't All night, give me mad love Don't be too nice, better mad love See